Zandvoort en zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu Alternative FM Ja, zeg het maar. We hebben ze gewoon hier allemaal gehad, hoor. In de studio. Allemaal volledig versterkt, denk ik wel. Ja, deze was volledig versterkt. Ik weet nog dat we hier een deur hebben uitgesloten, Marcus. Weet je het nog? Ja. Want anders konden we de drummer niet kwijt. De deur eruit en niet als geluidsscherm moest, gebruikt. Henning moest tussen de, moest, uh, tussen de, uh, de studio en de gang hij zitten. Uh, een beetje onderaan de trap naar boven. Zodat we dus ook al geen koffie meer konden, uh, konden tappen. Dat, ja. dat ging al niet meer. Maar goed, uh, John Doe's Revenge. Ze waren toen de winnaars van de Rob Agda Award van 2008-2009. Ja. Dus we hebben ze gewoon gehad. Nee. Maar even tussendoor, je zit ja. ondertussen al vuistdiep in de tweede uur. Ja, ja, ja. Over... Blokje omgegaan naar het ja. vorige nummer. Blokje Jezus, om. wat een nummer, ja, jongens, mensen. Het blijft een wereldnummer. Klassieker van... Dan Cooper, ja zeker, daar begonnen we mee dit tweede uur. Halo of Flies. Halo Flies, ja. En wat, uh, wat kan ik dan over dit nummer vertellen? Nou, het is in ieder geval, uh, Nederland uh, wil nog wel eens een beetje vooruitstrevend zijn als het gaat om muziek. Hè? Er zijn sommige bands die komen hier graag in Nederland spelen. Bijvoorbeeld U2 is, nou uh, ik dacht Paradies al een keer uitgedonderd, omdat ze gewoon te hard hebben gespeeld is echt gebeurd. Uh, jaren tachtig. Toen waren ze nog net niet uh, doorgebroken. Ze speelden toen. Uh, de zaal-eigenaar van Paradiso denkt... Leuke eerste band. Die gaan we even bollen. Leuk. Leuk. En hey, die jongens die speelden. En die speelden zo verschrikkelijk hard. en Dat is ze op een gegeven moment... naar uh, het derde nummer eruit. Gezodem heeft. Maar goed. Hij kon niet voor bevroeden... Dat er op een gegeven moment... Dat een, uh, een band werd... Die erg populair werd in de wereld. Ja, maar daar vind ik er niks aan. Konden, ja, maar ze konden dus eigenlijk uh, zeggen... Nou, we, we, hebben, we hebben ze gehad. Uh, er zijn nog meer voorbeelden van, uh, van uh, artiesten die echt in Nederland zijn doorgebroken. Donna Summer bijvoorbeeld. Bij Chef van Oekels uh, was dat. Was, uh, nou ja, dat was zo'n zo zo zo platenprogramma van de VPRO. Hij deed het. En samen met Evert van Piek. Zo, <laughs> zo heette dat. En dat was echt zoiets van... Zit uh, niet met je achternaam te spelen. Zoiets. Uh, ja, ik moet weer even terug naar, uh, naar de plek waar ik vandaan op. Nou, zo ook iets was dat met of Flies. Alleen wij kwamen toen wel uh, achter een beetje de trend aan hip hoppen. Want ja, uh, deze single werd al uitgebracht op het moment dat Alice Cooper, beter bekend als Vincent Vernier, want dat is een echte naam, uh, ja min of meer uh, al twee albums had uitgebracht hier in dit land. Ja, zo kan het lopen. Normaal gesproken zetten we Alice Cooper weg in de buurt van de rock, ...maar dat was met dit nummer totaal niet het geval. Een beetje psychedelisch, maar ook een beetje echt progressieve rock. was er duidelijk in te horen. En ja, het was zelfs zo leuk dat in die periode dat deze single werd uitgebracht... ...toen hadden we ook nog de Radio Piraten op zee, Radio Veronica. Die hadden een bootje. Die zaten op een bootje en op een gegeven moment... Nou, ...dat dobberde ergens, ergens uh, bij de Noordzee <laughs> voor de kust... En die uh, draaide dat nummer wel eens. En dan zeiden ze van... Nou, we gaan even een ommetje maken. En dan gaan we een bakje koffie halen. Dat, dat zeiden ze altijd bij dit nummer. Dus, voor uh, alles de lange mix draaien. Dat was deze uitvoering toch wel. Achter, uh, bijna ruim negen minuten. Verloop van deze single. Kan ik ook wel even noemen. En uit het doek het doen. In de Nederlandse top 40 heeft hij er tien weken ingestaan. Uh, de eerste week kwam hij binnen op 17. Daarna uh, na vier weken steeg hij door naar plek nummer 5. Daar bleef hij één week op staan en toen verdween hij heel langzaam weer uit de lijst. En ja, in de single top 100 was de hoogste notering ook een vijfde plek. Ook interessant is bijvoorbeeld... Hoe heeft hij het gedaan in de twee, uh, top 2000 van Radio 2? In 1990, 1999 zijn we daarmee begonnen bij Radio 2... 63, daar begon hij mee. In 2001 had hij de hoogste notering te pakken met een negentiende plek. En het afgelopen jaar stond hij op 91. Wellicht dat de Alice Cooper fans aan het eind van het jaar besluiten om toch weer eens even een voorkeuractie naar voren te brengen. Want ja, het blijft een briljant nummer dat Hell of Life. En het is zover dat we al op tien voor half tien zitten. Kun je nagaan, dan hebben we maar twee nummers gedraaid. Zo, wordt het tijd dat we nu eens. Het wordt, wat, het, uh, ja, het wordt ook tijd dat we even een aparte kant op gaan. lijkt, lijkt me een goed plan. Uh, ik wat, weet... Wat alles, Lowlands wacht, hem, wacht, wacht, wacht even, wacht ja? even, ja? Lowlands deed me dus denken aan van die vage Balkan-muziek. Ja, en het is tegenwoordig in... Want de Franse sodomieten, al die Roma's uh, eruit... Die moeten allemaal weer uh, naar uh, Roemenië terug. Terug naar ja. de Balkan. Terug naar de Balkan, zou je bijna zeggen. Nou, ik, ik weet niet wat, de, wat, die, wat die Sarkozy Gezielt. Het blijven Europese staatsburgers, dus ze mogen gaan en staan waar ze maar willen. Dus uh, wat dat er gaat... Maar niet op hun camping. Nee, maar goed. Ik uh, vind dat Sarkozy toch wel een beetje een nare trekjes heeft, in dat opzicht. Hij lijkt op iemand hier in, uh, in Nederland, vind ik. Maar goed, daar hebben we al zoveel over gezegd. Laten we maar eens even de Balkenbeats laten horen. Slavic Soul Party en opa Koep Mande a sa, sa boye chay ni mangeo, e mandar nasel. Pupa supa, tu de manar chayemu, katiza e camere la O Pupa supa, tu de manar chayemu. Shines in the sky. It's in the shape of a giant cock. Ja, als je de energie ervoor hebt, dan kan je naar deze plaat luisteren, maar anders... Anders moet je het niet doen. ...word je er nee. helemaal gek van. En dan moet je, uh, moet je niet in een deprimerende bui zijn om dit maar, de, maar nee, <laughs> te Nee, dit waren de dikkies met bananensplits. Ja, ja. Maar ook dit komt weer van die film. Weet iemand nou welke film dit is? Uh, dat zullen een hoop mensen niet weten, denk ik. Nee, de film is vrij nieuw. Hij is hartstikke grappig. En, en hè, er komen dat... dit soort plaatjes voor. Uiteraard. Waar anders. Uh, ook een band die wij hier in de studio hebben gehad. Ook deelnemers uit de Robben Agda Awards hebben ook in de finale gestaan. Kan ik me nog herinneren. En deze jongens hebben de publieksprijs toen opgestreken. En als het goed is... Wander als je zit te luisteren, beste kerel. Uh, zitten, als het goed is in je mailbox zitten er vier muziekbestandjes. Waar dit er één van is. En... Daarom gaan we hem ook even draaien hier. Uh, upside Down heet hij. Het is uh, geschreven toen hij op vakantie was. En toen was hij op een gegeven moment een beetje hot op de boven. Ja, ergens anders boven. Ja, hij was helemaal anders de boven. En dat heeft alles met de, de liefde te maken. Nou, uh, laat maar horen. Hier is display met Upside Down. Opgenomen hier bij ons in, in onze eigen studio. Ja, alternative FM live.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 Down, down, down, down, up Cause all I've tried was not to realize That this was you wanted to try I didn't get me up or down But you got me upside down dat zij elkaar zijn. Ja, uh, het was een project. <laughs> dus uh, Ja, maar projecten kunnen blijven plakken. Ja, weet ik. Maar uh, project is een project. En uh, Daan had een uh, afspraak met uh, zijn uh, mede-bandleden uh, zoals Raymond, zoals Alex, zoals Max en zoals Frauke. En uh, ze, uh, hij heeft ze toen gevraagd van, nou, willen jullie doorgaan? Nou, liever niet. En zo is het... Uh, dat is ja, jammer. Dat is jammer. Maar goed, uh, hij, uh, hij heeft ook uh, geen verwijten in de richting van uh, die vier. En dat, dat kan ook niet, want de basis was en de afspraak was... Het is een eindexamenproject, helpen jullie mij? Ja, goed, tot aan het eindexamen is dat gewoon ook gegaan. Daarna is het een week daarna, hebben ze het gewoon nog een keer gevraagd. Heeft hij het nog een keer gevraagd van, nou, uh, zullen we doorgaan? Uh, of uh, willen jullie met uh, mij nog doorgaan? nu zeggen, want het is uh, op basis van uh, eindexamenproject En mm, toen hebben ze gezegd nee. Ja. En zo had uh, het dan. Maar goed, uh, overigens is uh, gangster helemaal niet te zielen, hoor, of wat dan ook. Ik moet even een beetje van die koffie... Uh... Goed, ja, maar die, die... koffie die ja. houdt ons gewoon zo wakker dat nou. we de dikkies aan kunnen horen. Nee, worden, ja, maar het he? gaat een beetje te snel. Ja, De, de, de, de dikkies, die hadden we daarvoor nog... Maar ik was nog niet klaar met, uh, met het uh, verhaal van Kengster. Maar goed, maar eerst maar even met de dickies. want die hadden we ervoor nog. Ja, de dikkies. Dat was echt iets waar je waar je echt wel veel, veel energie voor nodig had. Bananasplits. Ja. Ken ik niet. Ja, ik ken het programma wel, maar... Uh... Nou, we dit had er niks mee te maken. Nee, helemaal niks. Geen verborgen camera's hier. Uh... Nee. Geen, uh, weet ik van wat. We hebben trouwens een display. Een display, dat uh, mag wel... Ja, zijn Wander, die kan ook wel ja, akoestisch. Uh, volgens mij hier. zou Wander in staat zijn om gewoon heel akoestisch te kunnen spelen, denk ik. Dat, dat zou zomaar kunnen. Ik, ik ben niet... Uh, nee, ik, ik zou bijna zeggen, hij zou, dat, uh, hij zou dat gewoon heel goed kunnen, denk ik. Hij zou het wel een keer kunnen proberen. Ja, waarom niet? Ik denk, als hij zit te luisteren en uh, denkt van... Ja, zo heb ik het nog niet bekeken... Uh, ...niks ten nadele van de hele band-display... ...want er zit duidelijk wel muziek in. Alleen het zijn jonge honden, dus dat, dat merk je gewoon heel duidelijk en af. Maar uh, er zit gewoon zoveel lijn in... ...en daarom kan je dit gewoon ook wel voor de radio draaien. Hoewel er wat klein, kleine schoonheidsfoutjes in zitten. Maar goed, dat ja. maakt niet uit wie heeft dat niet? Ik bedoel, als je naar een live optreden en de breekt een snaar af bij Keith Richards, dan merk je dat eigenlijk ook niet. Dus, uh, hè? Dus, <laughs> dus, dus hier merk je het eigenlijk ook niet echt. Uh, we hadden het net over Gangster. Ik zei al, uh, het laatste nieuws is dat Daan wel een doorstart heeft uh, gemaakt met, uh, met Gangster. En dat hij bezig is om uh, andere muzikanten ervoor te vinden. En het gaat hem wellicht lukken, want ik ben ervan overtuigd dat het hem ook gaat lukken. Overigens, de dame die je hoorde, dat was Frauke van Eers, de, de, de voormalige liedzangeres van Gangster. Maar die heeft een, uh, een duo gevormd met Alex Heemskerk. En ja, het resultaat, dat uh, ga je nu horen, want uh, dat is Hotel Wozinski. Totaal anders dan dat wat je net hebt gehoord. Hier is Nursing Home. From far lovers' work and mysteries, it's nothing she wants more than to not be alone. They're fighting a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm kick-ass. Prodigy, zoals je hem normaal niet kent. Nee, nee, nee, nee. Je, je zou denken, de, dat zou zomaar kunnen staan bij het Noordzee Jazz Festival of zoiets ergens. He? Ja, dat is wat, uh, wat ruigere jazz, ja. Een beetje de ruigere kant van de jazz, maar het is niet echt uh, Des Prodigies. Uh, uh, hebben we hier al wat weggegeven van die film? Ja, die hebben we al keihard weggegeven. In het begin van deze plaat werd natuurlijk gezegd Who are you? I'm kickass. Nou, kickass is de film die ik gisteren gekeken heb en al die plaatjes zijn toch wel een beetje blijven hangen. Ja. De film maar... op zich was niet zo spannend, ja. maar ja. de muziek die was gewoon goed. En daarom meestal. blijf je wel kijken. Da, meestal is, uh, kunnen sommige films ook wel inderdaad geen ene zak aan zijn. Maar dan kan de filmmuziek wel heel erg goed zijn. Pirates of the Green goed, vind ik ook geen leuke film, maar de, film... de muziek vind ik fantastisch. Nee, over films gesproken. Ken jij Casino met uh, Robert De Niro en Sharon Stone? Volgens die mij die wel. wel. Heb je die wel eens gezien? Toen ik hem zag in de bioscoop, toen denk ik: van Wat een ontzettende K.U.T.-film. Toen heb ik hem voor de tweede keer gezien. Ik denk: Nou, er zit toch wel wat meer in dan alleen maar een uh, K.U.T.-film. Kijk hem voor de derde keer, toen begon ik hem te waarderen. Bij de vierde film was hij echt gewoon briljant. Een film zou afleveren. Dan, uh, en dat had ik met Seven had ik dat, uh, precies hetzelfde verhaal: Dat is met uh, Morgan Freeman en met uh, Brad Pitt. Gaan ze op zoek naar een, een of andere seriemoordenaar. Dat is ook een briljante film. Die heb ik ook in die eerste film totaal niet gewaardeerd. Maar na, na het zien van drie of vier keer van deze film. Toen dacht ik van hij zit er gewoon heel goed in elkaar. Nou, uh, overigens, ja, wat wij zeggen. Ik ben niet zo'n veel filmkijker. Dus ik ken uh, de meeste films die jou, opnieuw. Die ken ik wel. Uh, ah, Oké, okay, maar dat, dat, dat. Dat was in de tijd dat ik dus heel veel uh, van die films. In de jaren negentig zijn er uh, ontzettend veel goede films uh, uitgebracht. De Game bijvoorbeeld. Ik zei al, seven. En ook uh, de film Casino... met uh, Robert De Niro en Sharon Stone. Uh, van Sharon Stone samen met... Uh, Michael Douglas, Basic Instinct... ook niet te vergeten. Door ons eigen... Paul Verhoeven geregisseerd. En Paul Verhoeven is zondag... te zien in het uh, programma Zomergasten. Dus uh, mocht je daar nog iets uh, van willen weten... en willen zien. Nederland 2 om half negen. Dan uh, zijn we er nog niet met het uh, verhaal van jou, Kick-Ass. Want we hebben er nog één uh, klaarstaan. Ja, nou, maar die komt helemaal aan het, helemaal eind. Aan het eind. Als laatste plaats van laatste. deze aflevering. Ja, want uh, daarin zei ik al van het uh, heeft te maken met al een... Hij is al eens eerder in een film gebruikt, dit, de, deze, deze filmthema. Uh, het is een filmmuziek. En dat heeft te maken met mannen met ongeschore koppen... En ze hebben hoeden waarbij de rand zodanig over hun hoofd en over hun ogen heen hangt... Hè, dat de schaduw van die rand uh, de ogen bedekt, als het ware. Nou, uh, ga eens even kijken. Je hebt een Italiaans gerecht in waarschijnlijk wel klaarstaan ergens in de keuken. En als je dat uh, een beetje mixt met de film die erbij hoort, dan kom je al een heel eind. Ik ga verder niks meer zeggen. Maar over, over een half, it, half Italiaans gesproken. Ja, ik het een zeggen. Een mooi bruggetje kunnen we slaan naar de dame die hier twee weken geleden was. En wellicht kunnen we nooit genoeg van haar krijgen. Fabiana Dammers met Aldi's These Feelings. Michael Romans, I'm not okay. Ja, en dat betekent ook dat, uh, dat de tijd er een beetje op uh, zit eerlijk gezegd tenminste. We hebben, we hebben weinig uh, tijd nog. Ja, ja, ja, want we zijn uh, toegekomen aan uh, het laatste gedeelte van dit uh, alternative FM. Hoe vonden we het? Zonder Menno. Ja, zonder Menno. Ja, dan is het toch weer wat anders. Het Je min beetje. Minder input. Minder input, maar, maar meer muziek. Maar meer muziek. Ja, ja dat, dat is toch opvallend. Dat wij toch meer muziek hebben gedraaid. Met z'n tweeën. In al die tijd. Vorige week kwamen we er. Dit bijna is zo'n zo programma wat je op je werk nog een keer terugluisteren, Alleen al voor de muziek. Zeker weten. En dat weten. kan natuurlijk op www.altefan.nl. Dan kan je nu ondertussen 66 uur aan muziek terugluisteren, mensen. Ja. Laatste nummer. Laat hem maar horen, Marcus. Want dit was hem dus. Dat was hem dus. Uh, en dat was deze. Deze. Nee, potverdomme die Nee, deze. Nee, nee deze wil, deze. deze wil ik hebben. Deze wil ik hebben. Deze wil ik hebben. I en nergens anders. Play. En dat is uh, uit de film For a Few Dollars More. Want daar hadden we het over. Een film gemaakt door Sergio Leone. En, uh, best, maar het is een spaghetti maar komt er dus ook uit Kickers? Yep. Ja, toch? Hier wordt je ook in gebruikt. Tot, Dat was de intro. Tot aan het nieuws van 10 uh, van, uh, uur. En wat ons betreft. Tenminste, tot volgende week. Ja, jij niet. Ja, nee, maar uh, Momeno en ik zullen er dan zijn. Dag hoor! Go, go, go, go, go. Wait, wait, wait, go. Go, go, go, go. Met het NOS-journaal. Het doek is gevallen voor de tv-zender Het Gesprek. Volgens initiatiefnemers zullen de bewindvoerder en de groot aandeelhouder morgen het faillissement aanvragen. De zender vroeg een week geleden uitstel van betaling aan vanwege tegenvallende inkomsten. Het gesprek zendt de hele dag interviews uit, maar trekt heel weinig kijkers. Van een aantal pensioenfondsen is inmiddels bekend dat ze in zwaar weer zitten en dat ze mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Het gaat om de pensioenfondsen van de apothekers, de notarissen en de verfindustrie. Ze hebben zelf bekendgemaakt dat ze op de lijst staan van noodlijdende fondsen die de Nederlandse bank heeft opgesteld. De bank gaat met 14 fondsen overleggen over mogelijke noodmaatregelen, waaronder het snijden in de pensioenen. nu Nutreco erkent ook in geldnoten zitten, maar wil nog niet zeggen of het op de lijst staat. In Engeland gaat een oud-militair de cel in omdat hij heeft geprobeerd 14 zeldzame slechtvalk-eieren het land uit te smokkelen. De oud-commando werd op de luchthaven van Birmingham gepakt met de eieren in sokken verstopt aan zijn lichaam bevestigd. Hij was van plan naar Dubai te reizen waar de valkenjacht populair is en de eieren op de zwarte markt minstens 6000 euro per stuk opbrengen. De oud-commando is eerder veroordeeld voor het stelen van zeldzame eieren in Canada en Zimbabwe. De Brit moet 30 maanden de cel in. Feyenoord heeft in de laatste voorronde van de Europa League de eerste wedstrijd tegen AA Gent gewonnen. In Rotterdam werd het 1-0 door een doelpunt van Leroy Fer. Halverwege de tweede helft was dat. Volgende week is de return in Gent. De winnaar over beide duels plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen zonnig. Het wordt dan 23 tot 26 graden. In het weekend nog iets warmer. Dit was het. Een... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerheer. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de hoop. Eh alleen.